Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen, aflevering 41: De Mazalaar. Twee weken geleden zagen we dat Lucius Cornelius Sulla in het oosten succesvol tegen Mithridates streed. Tegelijkertijd zagen we dat aanhangers van Sulla's grote rivaal Gaius Marius, onder leiding van Lucius Cornelius Cinna, huishielden in Rome. Terwijl Sulla als staatsvijand nummer 1 werd aangemerkt en zijn vrienden en aanhangers in Rome. In het bloedpad omkwamen, wist hij het veel grotere Pontische leger te verslaan en Mithridates tot een vrede te dwingen. Nu dit afgerond was, was het tijd om terug te keren naar Rome. Sina zag dat hele terugkeren niet zitten. Sula had troepen en Sina wist als geen ander wat een staatsvijand die naar Rome wilde met troepen kon doen. Hij had het eerder gedaan en toen was de situatie nog wat minder nijpend. Sula zou zomaar weer zijn legers naar Rome kunnen leiden en de stad opnieuw innemen. Een deel van de Senaat had dit door en zij stuurden een brief naar Sula waarin ze probeerden zich met hem te verzoenen. Laten we onze legers ontbinden en erover praten. In afwachting van Sula's antwoord hoort Sina, ten overstaan van de oppergod Jupiter, geen troepen te verzamelen. Toen de envelop dicht was en de deur uit was, verzamelde Sina troepen. Hij leidde hen op hoge snelheid naar de Ormatie, met als doel Sula's aanstaande tocht langs de Adriatische zeekust te onderscheppen. Toen tijdens de tocht een deel van zijn leger in een storm terecht kwam, zetten de troepen het kamp op in Ancona, aan de Adriatische Zee. Daar dook een probleempje op. Een groot deel van de troepen had namelijk niet zo'n behoefte om tegen Sula te vechten. Niet alleen was Sula de grootste generaal uit zijn tijd, maar bovendien was Sula een Romeinse generaal, die Romeinse troepen leidde. Romeinen strijden niet tegen Romeinen, zoals de redenatie. Sina deelde deze redenatie niet en besloot de ik-ben-de-baaskaart te trekken. Dit had echter niet een door Sina gewenste gevolg. Want in de ongeregeldheden die uitbraken na een incident met een lictor die de weg vrij moest maken voor Sina, werd de consul door zijn eigen manschappen gesteeld en kwam om. Toen Sulla enige tijd later vernam wat er met Sina was gebeurd, leidde hij zijn troepen over de Ionische Zee naar Brundisium, in de hak van Italië. De inwoners van Brundisium legden hem geen strobreed in de weg, dus hij kon eenvoudig landen. Sulla beloonde de bevolking van de stad voor hun steun en leidde zijn leger naar het noorden. Hij gaf de senaat door niet de intentie te hebben zijn troepen te ontbinden want het was duidelijk dat hij die nodig had om zichzelf te beschermen. Terwijl Sulla's leger oprukte in de richting van Rome, kreeg hij gezelschap van een aantal mannen die tijdens het regime van Sina uit de stad weggevlucht waren. Carcilius Metellus Pius was er daar een van. Metellus was een familielid van de Metellus die Marius' carrière aan de praat had geholpen en door de verwikkelingen een natuurlijke tegenstander van Marius' partij. Hij kwam met een groot leger vanuit Afrika. Een ander man die zich aansloot was Marcus Licinius Crassus. Een man die we de komende aflevering nog uitgebreid aan bod zullen zien komen. Datzelfde gold ook voor Gnaeus Pompeius, de zoon van de consul die de bondgenotenoorlog meewon en die we in de vorige aflevering uit zijn functie ontheven zagen. Over Pompeius zijn de meningen verdeeld, maar iedereen lijkt het erover eens te zijn dat ze te maken hebben met een 23-jarig wonderkind. In Rome begon men inmiddels in te zien dat er niet zoveel meer tussen Sula en de stad stond en er brak paniek uit. De zittende consuls, Gaius Norbanus Balbo, en Lucius Cornelius Scipio Assiagenes, dus Gnaeus Papirius Carbo, de consul van het vorige jaar, moesten wat bedenken. Het drietal begon met voorbereidingen op een verdediging. Sulla leek echter geen kind te hebben aan de consulaire legers, want Norbanus versloeg hij eenvoudig en de troepen van Scipio kozen eieren voor hun geld en liepen massaal over naar Sulla. Sulla nam Scipio gevangen maar liet hem gaan. Carbo verklaarde daarop iedereen die aan Sulla's zijde streed als staatsvijand. Op dit moment beginnen de voortekenen te indrukwekkend te zijn, om nog te kunnen negeren. Plutarchus laat elke beslissing en daad van Sula voor zichzelf gaan met tekenen van de goden. Op dit moment duikt ook Appianus op de voortekenen, en verhaalt dat een vrouw een adder baarde en dat soort dingen. Een ander voorval is wat in juli van het jaar 83 gebeurde. Toen werd de tempel van Jupiter op de Kapitolijn getroffen door de bliksem en brandde het af. De plek waar Sina zijn belofte om Sula niet aan te vallen deed, werd door Jupiters eigen bliksemschicht getroffen. De verwoesting van de tempel geeft ons gelegenheid om de 26-jarige Marius Junior te introduceren. Deze zoon van Gaius Marius wist de in de tempel opgeslagen schatten in veiligheid te brengen en nam een leidende positie in in de strijd tegen de invallende Sula. Sula op zijn beurt maakte gebruik van de brand door te stellen dat de goden boos waren om het gedrag van Sula's tegenstanders in de stad. Sula stelde zich op als het instrument van de goden om de meubelen te redden. Hij begon zich te associëren met de godin Bellona, van de oorlog, en met Fortuna, de godin van het geluk en de voorbestemdheid. Sula liet zijn bijnaam Felix openbaar maken. Felix betekent de gelukkige. Voor de Romeinen was er niets mis met Mazzel. Uiteindelijk kunnen de beste mannen iets overkomen waardoor alles in het hond loopt. Geluk stond gelijk aan de steun van de goden. Sula's Felix had Fortuna aan zijn zijde. En het was iets om trots op te zijn. Met Fortuna aan zijn zijde leek Sula niet meer te stuiten. In Rome moest ook iets gedaan worden. Met Scipio en Nobanus uit beeld was het Carbo die opnieuw als consul werd gekozen samen met Marius. Al was het maar vanwege de luister die met de naam mee kwam. Carbo trok naar Clusium in Isrurië om daar het leger van Pompeius en Metellus tegen te houden. Daar vochten ze dus een strijd die niet echt een winnaar kende tot beide partijen zich terugtrokken. Marius trok naar het zuidoosten om Sula en Crassus op te vangen. Vlakbij Sacriportus kwamen de legers tegenover elkaar te staan. Sula gaf opdracht een kamp op te zetten en terwijl de werkzaamheden daarvoor in volle gang waren, viel Marius aan. Deze aanval werd afgeslagen en liep uit op een bloedbad. Een deel van Marius' troepen wist nog te ontkomen en vluchtte naar de stad Praeneste. De stad had de poorten inmiddels gesloten voor Sula's troepen, maar liet Marius nog aan een touw over de muur naar binnen klimmen. Met Marius vastgezet door een kleine belegeringsmacht, geleid door Quintus Lucretius Ofella, kon Sula zich nu richten op Carbo. Hij trok naar Etrurië, maar wist Carbo niet te verslaan. Carbo zag echter in dat de oorlog verloren was en vluchtte naar Afrika. Daar werd hij gearresteerd en uitgeleverd aan Pompeius, die hem executeerde. Met de consuls verslagen lag de weg naar Rome open. Alleen hadden de mannen van Pompeius een oude vijand van Rome wakker gemaakt, de Samnieten. Zij hadden zich aangesloten bij Marius' zijde tegen Sula en trokken richting Praeneste om het beleg dat Sulla had ingesteld te breken. Onderweg kreeg een leie Pontius Tellusinus een beter idee, want de stad Rome was nauwelijks verdedigd en de weg lag open. De Samnieten waren misschien in staat om Rome uit te schakelen. Veleus Paterculus schrijft: Rome had geen groter gevaar het hoofd moeten bieden toen ze het kamp van Hannibal minder dan drie mijl van de stad zagen. Toen Telesius van groep tot groep ging en uitriep: De laatste dag voor de Romeinen is aangebroken. En in een luide stem vermaande hij zijn mannen om de stad te vernietigen, en hij voegde toe: Deze wolven, die zoveel ravage hebben aangericht aan de Italische vrijheid zullen nooit verdwijnen tot de bossen waarin ze hun thuishaven zoeken zijn omgehakt. Om de holen van de wolven te vernietigen, schoten de Samnieten rechtstreeks naar Rome, waar ze tot de Colijnse poort kwamen, daar stonden ze op het punt de stad aan te vallen. Zo ver waren de Samnieten in al die eeuwen nooit gekomen. Wat Sula betreft was dat ook veel verder dan hij hem wilde toestaan, dus liet hij Marius zitten waar hij zat en trok naar Rome. Bij de Colijnse poort troffen de troepen van Sula en Crassus die van Telesines. Deze veldslag werd ook weer een bloedige. Hoewel Sula's ondercommandanten hem afraden zijn oververmoeide mannen in de strijd te gooien, besloot Sula dit toch te doen. Hij leidde de linkervleugel van het leger, waar Crassus de rechterkant onder zijn hoede had. Al snel was duidelijk dat Crassus rechterflank geen problemen ondervond tegen de Samiten. Sula's linkerkant, echter wel, en terwijl Crassus doordrukte, brak de linkerflank van de Romeinen ook. Uiteindelijk wisten Sula's ervaren soldaten een zwaar bevochten overwinning uit de strijd te slepen. Sula was er bijna. Hij nam de overlevenden van de slag bij de Kolijnse Poort gevangen en ging naar Amtemnai, een Samnitische gemeenschap die nog weerstand bood. Daar aangekomen gaf een deel van de bevolking zich aan hem over. Sula beloofde hen vrijheid en veiligheid: als de eerstegenen die zich niet wilden overgeven zouden aanvangen en doden. Hiermee lokte hij een bloedbad uit in de stad. Degenen die nagedane zagen zaken door de poorten kwamen, werden alsnog gevangen genomen en bij de andere Samniten gezet. Ten slotte ging hij nog terug naar Praeneste, waar hij meehielp in de belegering. Marius, die daar nog steeds zat, pleegde zelfmoord of kwam om in de gevechten. Na de inname van Praeneste verdeelde Sulla de mensen in drie groepen: Romeinen werden vrijgelaten, Samnieten werden bij de andere Samnieten gezet, en de inwoners van de stad zelf veel ook, al maakte Sulla voor sommigen een uitzondering. Hiermee was Sulla van alle belangrijke tegenstanders af en kon hij naar Rome trekken en de stad innemen. Er was niet echt een verdedigingsmacht meer, dus kon, dus kon Sulla feitelijk gewoon doorlopen. Met de stad in handen begonnen de grootschalige moorden door Sula's mannen. Iedereen die Mariaanse sympathie had of daarvan verdacht werd, was vogelvrij en kon door iedereen vermoord worden, net als iedereen die deze mensen probeerde te helpen op beschermen. In die zin was het niet veel anders dan wat we zagen bij de eerste macht van Sula en de gewelddadigheden van Marius en Sida. Sula deed er alleen een schepje bovenop. Sula had namelijk een verre van onomstreden positie. Om zijn positie te verbeteren stelde hij in dat iemand mensen kon aangeven als deze tegen Sula waren. Dit is handig, want op dat moment bleek ieders persoonlijke vijand, liefdesrivaal of zakenconcurrent opeens voor Marius te zijn. Het telt daarbij op dat bezittingen van de vermeende schurken allemaal in handen van Sula zouden vallen en dat er een en ander te regelen was om die bezittingen over te nemen en zo werd het hebben van een mooi stukje land een misdaad. Vijanden en onschuldigen werden als vijand van kant gemaakt. Steeds meer mannen, vrouwen en kinderen kwamen om in het geweld dat overigens niet alleen Rome in haar greep hield, maar grote delen van Italië. Sula maakte voor de moordpartij een politiek middel. Angst is een mooi machtsmiddel en Sula beheerste het als geen ander. Hij zat toch met een heleboel samnieten waar hij nog wat mee moest doen en besloot twee vliegen in één klap te slaan. Hij bracht de senatoren bij elkaar in een tempel aan Bellona op het machtsveld en sprak hen toe. Tegelijkertijd had hij 6000 samnieten bij elkaar gebracht in het circus op gehoorafstand van de tempel. Plutarch schrijft... De gillen van zo'n menigte, die in een kleine ruimte afgeslacht werd, vulden natuurlijk de lucht en de senatoren waren met stomheid geslagen. Maar Sula beval hen, met rust in zijn stem, naar zijn woorden te luisteren en zich niet bezig te houden met wat buiten gebeurde. Want het waren alleen maar een paar misdadigers die op zijn orders werden gestraft. Omdat verschillende leden van de Senaat zich zorgen maakten om de gang van zaken, vroegen ze Sula naar de omvang van zijn moordplannen. Hierop publiceerde hij in een tijdspan van een aantal dagen dodenlijst op het Forum. Wie niet op de eerste lijst stond, kon er nooit zeker van zijn dat hij niet op de tweede of de derde stond. Wie er wel op stond, wist tenminste waar hij aan toe was. Sulla deed meer dan alleen moorden terwijl hij in Rome was. Wat al sinds Fabius Maximus ten tijde van Hannibal niet meer gebeurd was, gebeurde. Want Sulla liet zich uitroepen tot dictator. Extra speciaal aan dit dictatorschap wat dat het geen einde aan de termijn kende. Sula werd gekozen als dictator voor eeuwig met alle bevoegdheden die hij nodig had om Rome naar zijn hand te zetten. Hij liet de Senaat verder vastleggen dat alle daden van Sula tot dat moment hem niet meer in juridische problemen konden helpen. Tijdens zijn dictatorschap maakte Sula zich als conservatief sterk voor het voorkomen dat ooit nog iemand een carrière kon hebben zoals die van hem. De structuren van de Republiek vertoonden scheuren die als het al kon, alleen met de meest uitgebreide hervorming konden worden geplakt. Sula voerde omvangrijke hervormingen door, in de manier waarop iemand macht kon vergaren. Dat deed hij door officieel in een cursus honorum vast te leggen welke weg naar de top iemand kon afleggen. Hiertoe stelde hij de positie van militaire tribune in. Dit was een soort half-politieke functie bij het leger. Wie militair tribune was geweest, kon Kwaisdor worden. En van daaruit veerde de positie van Aydile en Praetor de positie van Consul behalen. Voor alle stappen op deze ladder waren leeftijdseisen. Voor de positie van quaestor diende iemand minimaal 30 jaar oud te zijn en dat liep geleidelijk op tot 42 jaar als consul. Daarnaast was het zo dat er per stap op de ladder minder plekken beschikbaar waren. Er waren per jaar 20 quaestorposities beschikbaar en maar twee consuls. Dit betekende dat het bijzonder moeilijk was om soepel door alle stappen te lopen. Het was voor een Romein een bijzondere eer om toch voor elkaar te krijgen om in je jaar een ambt te vervullen. De redenaar Cicero, een van de grootste Romeinse politici uit de republiek, liep ermee te koop al zijn stappen in zijn jaar te hebben kunnen zetten. Om te voorkomen dat een man een tijdje op een bepaald niveau bleef hangen, en zo jaar na jaar een magistraat kon vervullen, tot zijn tijd was om de volgende stap te zetten, stelde Sula verder in dat iemand die een bepaald ambt had vervuld, altijd een jaar de provincie in moest om daar de staat te dienen. Verder riep hij een oude wet die verbood binnen tien jaar, nadat je een functie had vervuld, diezelfde functie te vervullen, weer leven in. We zullen over niet al te lange tijd zien of dit laatste punt zo bestand was tegen figuren als Caesar. De laatste belangrijke wijziging aan de cursus honorum door Sula was dat hij de positie van volkstribuun uitholde. De volkstribuun heeft de afgelopen tijd nogal eens in het centrum gestaan van politieke onrust en Sula wilde daar iets aan doen. Hiertoe voegde Sula twee wijzigingen door. Ten eerste zorgde hij ervoor dat de volkstribuun niet langer was toegestaan om wetten voor te stellen. Daarnaast stelde hij in dat iemand die volkstribuun was geweest geen enkel ander ambt meer kon vervullen voor de rest van zijn carrière. Door deze twee wetten zorgde hij ervoor dat de tribune irrelevant werd en nooit meer zo belangrijk als voorheen. Toen Sulla klaar was met het doorvoeren van zijn hervormingen, deed hij iets wat weinigen nog zouden verwachten. Hij meende dat hij de republiek weer op pad had gezet en legde zijn positie als dictator neer om vervolgens weer consulsverkiezingen uit te schrijven. Sulla werd verkozen en was nog een jaar consul, tot hij echt met pensioen ging en weer tijd ging besteden aan zijn familie. Hij besteedde ook veel tijd aan andere vrouwen en mannen, waardoor hij misschien iets opliep. Pluta schrijft: Door deze levenswijze verergerde hij een ziekte die in het begin onbelangrijk was en gedurende lange tijd had hij niet eens in de gaten dat er zweren op zijn darmen zaten. Deze ziekte beschadigde zijn hele vlees en zette het om in wormen, zodat, ook al had hij velen in dienst die deze dag en nacht verwijderden, datgene dat ze van hem afnamen was niets vergeleken met datgene wat erbij kwam bij hem. Zijn kleding, wastafels en voedsel waren geïnfecteerd met de stroom van verderf. Zo gewelddadig was geen dat zijn lichaam afstoten. Om die reden dompelde hij zichzelf vele keren per dag onder in water om zichzelf te reinigen en te schuren. Maar dit maakte niets uit, want de verandering haalde hem snel weer in en de zwerm van ongedierte tartte elke zuivering. Sulla was duidelijk niet lang meer voor de wereld en hij stierf vermoedelijk aan interne bloedingen toen hij een magistraat die hem niet wilde terugbetalen liet ombrengen. Door zijn stemverheffing klapte er iets. Sulla dacht dat hij de Romeinse Republiek had gered. Met zijn dood verliezen we echter misschien de laatste echte Republikein. De volgende aflevering volgen we Pompeius en Crassus en hoe zij reageren op het gat dat valt. Ik zeg volgende keer en niet over twee weken, want ik zit midden in een verhuizing. En weet nog niet precies wanneer ik er weer aan toe kom om afleveringen op te nemen. Ik kom in ieder geval terug.